Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Michel Platini trekt zich definitief terug als kandidaatvoorzitter van de FIFA. De Fransman is door de ethische commissie van de Wereldvoetbalbond... voor acht jaar geschorst vanwege een dubieuze betaling uit 2011. Platini zegt zelf dat hij niets fout heeft gedaan en vecht de schorsing aan. Maar hij zegt nu ook dat hij door de procedures geen tijd meer heeft... om campagne te voeren voor het voorzitterschap van de FIFA. De verkiezing is op 26 februari. Platini wilde de opvolger worden van Sepp Blatter, die vanwege dezelfde dubieuze betaling ook voor acht jaar geschorst is. De coalitiepartijen zijn verdeeld over bouwen aan de kust. De VVD wil net als het kabinet de regels versoepelen, maar de PvdA is tegen. Volgens die partij is bebouwing een aanslag op de duinen en zonde van het ongerepte gebied. Minister Schultz wil het bestaande bouwverbod versoepelen, omdat dat goed zou zijn voor de economie. In Drenthe is bij een verkeersongeluk een dode gevallen. Op de N34 tussen Annen en Zuid-Laren botste een auto frontaal op een vrachtwagen. De bestuurder van de auto kwam erbij om het leven. Onderzoek moet uitwijzen of gladheid een rol heeft gespeeld. De voltallige gemeenteraad van de Spaanse badplaats Torre Barra moet voor de rechter komen vanwege het statieportret in de raadzaal. Het portret van koning Felipe is niet veel groter dan een pasfoto... De gemeenteraad vond dat wel groot genoeg. In de Catalaanse gemeente wonen veel mensen die zich van Spanje willen afscheiden. De openbaar aanklager vindt het mini-portretje niet kunnen... en heeft alle 17 raadsleden van Torre de voor de rechter gedaagd. Een van hen zegt dat ze zich aan alle wettelijke eisen hebben gehouden. Het statieportretje hangt op een prominente plek... en is weliswaar klein, maar niet kleiner... dan het portret van de Catalaanse leider Mas dat ernaast hangt. Het weer. De vorst is bijna overal verdwenen... maar in Groningen kan het plaatselijk nog glad zijn. Daar is code rood nog van kracht. De regen trekt naar het oosten weg. Daarna volgt een droge nacht met minima van 2 tot 6 graden. Morgen is het droog en zonnig met maxima van 5 tot 8 graden. Dit was het en... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Zin in ZFM. Met nu Alternative FM. En dat was hem. Helemaal. Zit ik net een slokken en dan moet ik ineens helemaal snel naar de andere kant lopen. Het is ook echt uh, drama, maar goed. Uh, de uitzending van de tweede uur van de Rob wordt. gaat beginnen. De compilatie van de tweede voorronde. Het woord is aan P.P. Fischer. We zijn dus over de halft en dat betekent dat band nummer 4 gaat spelen. En zouden ons al eerder beloofd op deze avond... We krijgen weer een ander geluid. Een wel energieke en eigenzinnige indie-rock. Sterke melodieën die de aandacht grijpen. Ja. sfeervolle en bombastische stukken wisselen elkaar af in eigen tijdse arrangementen. Dames en heren, jongens en meisjes. Dynamische rocksongs met elektronische randjes gaan van klein en gevoelig. Eh, waar was ik gebleven? Klein en gevoelig. Dan ja, moet ik altijd even bijna een raadje wegpikken. Tot krachtige, grootse climaxen. En weer terug. En dat alles met een totaal eigen sound. Deze mannen voelen zich overduidelijk thuis op het podium. En hun biografie eindigt in de volgende versnelling. En het gas erop geeft een enorme applaus voor Star Atlas. Well, the aankondiging voor de vijfde band loopt heb ik hier Timo zitten van de vierde band en die is van Star Atlas ja want ik vond het heel leuk dat je op een gegeven moment zei ja ik heb je gehoord maar dat bleek dus, dat, dat bleek dus een kleine misrekening maar goed waar komen jullie vandaan met Star? voor de helft uit Haarlem en voor de helft uit Kamerik dat ligt bij Woerden zeg maar is een heel klein dorpje. Ja, ja dus een half Haarlemse band en een half Kamerikse band hoe, is, hoe, hoe, hoe, hoe zijn jullie dan in namen dan tot Star Atlas gekomen? Ja, je hebt zo'n heel bijzonder ding tegenwoordig, dat noemt men internet. Ja ja, ja, ja, ja. En als je muzikanten nodig hebt, ga je daar zoeken. En uh, dit is, uh, we zijn in deze formatie eigenlijk pas iets meer dan, dan drie maanden bezig. De, met de ritmesectie erbij, zeg maar, bas en drum. Bas nu vijf maanden, de, de, uh, nee, de drum vijf maanden, de bas drie maanden. Uh, daarvoor heb ik Martijn anderhalf jaar geleden ontmoet. En we zijn liedjes gaan schrijven, mensen zoeken, dat liep maar niet. En op een gegeven moment kom je dan tot mensen waar het wel mee werkt. En je echt uh, meters mee kan maken. En daar zijn we nu mee bezig. Uh, waar, kom, ja, waar kom jij zo vandaan? Ik kom uit Kamerik. Jij ja, ja. komt uit Kamerik? Ja. Uh, de twee uh, die hier uh, bij zijn gekomen, dat zijn de Halemmers? Dat zijn de uh, ja, Halemmer uh, en naar. Maar uh, ja, voor ons een pot nat, hè? <laughs> ah, Oké. Okay. Uh, muziek schrijven, want dat, uh, ja. dat zeg je dus. Uh, want ja, uh, meters maken zeg je ook. Ja, ja wat... je schrijven. Maar dan moet het ook uitgewerkt worden aan band. Ik doe heel veel thuis uh, in mijn kleine studiootje achter de computer. Maak de concepten en ook vaak de backing arrangements uh, uh, voor, nu, voor nu alsnog. zeg maar. Want we hebben sinds kort een toetseniste gevonden. Die uh, is net een één keer wezen meespelen. Dus dat gaat ook live gebeuren nu. Maar ja, we, ik maak de concepten meestal met Martijn. en We schrijven soms in de oefenruimte. Dat moet nu eigenlijk meer gaan gebeuren. En uh, ja, dan gewoon zorgen dat er een mooi eigen tijdsarrangement uitkomt. Wat gewoon in het startless concept past. Uh, en, en dat is, uh, ja, hoe omschrijf je, hoe, hoe je dat? Het ja, is heel lastig. We hebben allemaal uh, invloeden die in de indie-rock muziek liggen. Zeg maar Muse, Editors. Maar uh, het grootste gedeelte van de band is ook een enorm Pink Floyd fan. Dan wil ik niet zeggen dat we daarop willen lijken. Maar de dromerige sferen en zo, die hopen we toch wel een beetje te kunnen zetten. Dus het is een beetje, ja, uh, hier en daar dromerige rock met een stevig randje. Nou, dat, dan, dan zijn jullie daar wel aardig in geslaan. Dankjewel. Ja. Nou ja, dat was de bedoeling, dus thanks. Uh, is, is dit uh, nou ook uh, waar jullie dan stiekem proberen verder mee te komen met dit soort, uh, met dit soort dingen? Of is het alleen maar de leukheid? Nee, ja, nee, ja, goed, nee ja, ik kan niet alleen maar voor de leukheid spelen. Je gaat er wel voor, maar ik ben ook reëel. Uh, als mensen het leuk vinden, dan vinden ze het niet leuk. Ja, we gaan het wel zien. Ik, we krijgen onwijs veel goede reacties. Dat is echt bijna, je gaat je bijna een beetje bezwaard voelen. Zeg maar. uh, dus we hebben hoop. Maar ja, we gaan het zien. Als mensen het leuk vinden, wij blijven knallen. En als ze het niet leuk vinden, blijven we ook knallen. Maar. Dat, nou ja, oké, okay, dit is dan een optreden in patrouw. Maar uh, hebben jullie ook überhaupt al wat optredens gedaan? Ja, ja er was vanavond ook een, een organisatie van een festival aan. Ja, er stonden erg te swingen voor aan het podium. Dus ik neem aan dat we die plek gaan krijgen. En, uh, er zijn wat dingetjes lopende. Zeg maar zoals ik al zei, we zijn drie maanden nu volledig. Dus ja, nu, nu zijn we eigenlijk pas op het punt dat we zoiets hebben: oké, okay, we gaan nou optredens binnenhalen. Dus als mensen dit horen en ze zoeken een goede indie-act graag. <laughs> nou, dan heb je bij deze dat gezegd. En dus de website. Ja, de URL is www.staratlas.nl Dus ik kan mij bijna niet missen. en een Facebook pa? Facebook, ja, dat is Facebook uh, slash Star Atlas Band. Helemaal goed, ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan. We Zijn we alweer aangekomen bij het laatste liedje. We vonden het echt tof dat wij hier mochten zijn. We vonden het nog veel toffer dat jullie er allemaal zijn. Uh, Heel veel plezier op de overige mens. Wij waren Star Atlas. Fijne avond. van deze onwaarschijnlijk toffe avond met een zeer gevarieerd aanbod en ook alweer nu iets heel anders qua sound. En een hele korte krachtige bio, want de band bestaat nog niet zo lang. Het gaat vooral om het samenspel, groovy timing en het genieten van muziek maken. Ze schrijven verder, we zijn eigenlijk net een beginnende band en dit is gewoon de gekke ervaring om mee te maken. Geef ze daarom alleen al een enorm hartstochtelijk aanmoedigend applaus. Dit is 17. gs Lockdown! Yeah. Oh. de drums, het journal, de gitaar. Mijn naam is Ben van Lieshout. De voorlaatste band. 70s Lockdown was dat. Uh, en dan kijk ik even naar links en dan zie ik twee heren en ik ben ze wel eens uh, eerder tegengekomen. En dat was uh, in, een, uh, in een andere setting. Maar uh, is het uh, dan toch weer leuk om weer even aan een... Uh, Hernieuwde uh, Rob Akda wordt uh, mee te doen, uh, Boas? Ja, absoluut. Gewoon, dit is uh, gewoon zo'n leuke kans dat je op zo'n podium kan staan ook. Gewoon leuk om zo met zo'n uh, zo contest mee te doen. Zoveel ervaring dat je hiermee op doet. En uh, Ben, uh, dat is wel even wat anders dan uh, de laatste keer, uh, denk ik. Nou ja, kijk, uh, dat andere bandje was meer, uh, ja, was ik alleen maar de bassist. En nu is het echt wel. Nou, Laten we zeggen, gewoon mijn bandje. En uh, ja, dan ben ik toch gewoon de leadzanger op de bas. En dat, dat vind ik toch altijd al, gewoon kicken Dat was gewoon, dat gewoon een beetje een droom voor mij eigenlijk. Hoe je dat toen nog niet? Nou, werd niet geaccepteerd. Ja? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb het wel geprobeerd inderdaad. Ja, de jongen onbevlogen nee. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> precies. Terug precies. Maar nee. Ja, dat was, dat was zo, zo anders. Dat hele bandje zat anders in elkaar. Ja, Oké, okay, maar Seventies maar Lockdown, is, uh, heb je daar uh, wat meer over nagedacht? Ja, ja het begon als een, als een kofferbandje van Rush. En daarvan uh, hebben we ook de synthesizer en de, en de baspedalen en dit en zo. En ook met z'n drieën. Ik wil ook met z'n drieën blijven in ieder geval. En ja, daar uh, op een gegeven moment zijn we eigen werk gaan schrijven en dat, uh, nou, dat leidt tot dit. <laughs> en. De gitarist, die zit naast je, dat, uh, dat is John. Uh, want uh, ja, je komt met een arsenaal binnen waarvan ik uh, denk, nou, uh, een, een, een twaalf uh, snaren zie ik ook uh, bij. je. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Heb, je, heb je gewoon een voorliefde voor, uh, voor ook die, voor dat instrument? Ja, ik heb er vooral heel veel geluk mee gehad ja, ja. met die instrumenten. Um, ja, maar wat is dan het magische aan een twaalf snaar? Nou, je hebt gewoon de normale gitaar, de zesnadige onderop en de twaalfsnadige bovenop. En ja door de twaalfsnadige klinkt het net iets voller en iets anders dan een zesnadige gitaar. Nou, als je dan allebei op één gitaar zet, wat wil je dan nog meer? Uh, is, is, sta jij ook, uh, ook als gitarist dan ook wel eens uh, een beetje likbarend voor een muziekwinkel van dit is een leuke vette gitaar? Nou, meestal niet, in, nee. vooral in die muziekwinkels in Haarlem, want die hebben niet zo'n exclusieve dingen. Ja, dat bedoel ik ook net maar gewoon in muziekwinkels algemeen. Ja, soms zie ik natuurlijk wel dingen, alles blijft mooi en is mooi. Uh, ja, want Seventies want, want Lockdown, we even, even kort ergens nog gesproken, maar uh, het lijkt me ook waar jij uh, wel een beetje jij in kwijt kan. Ja, zeker weten. Ja, ik speel nu, uh, nou, het is drie jaar gitaar, zonder les eigenlijk. En, ja, het is wel fijn dat, dat je dan met mensen die veel beter zijn als, als mij zeg maar, dan, dat, je, dat die je helpen groeien. En dat die het accepteren dat je nog beter moet worden. Dus ja, het is gewoon heel leuk om hiermee mee te doen. En kan zeker mij iedereen kwijt. Uh, doen die jongens dat ook, uh, deze twee jongens naast je? Zeker weten, ja. Uh, nou ja, oké. Okay, dan, uh, dan, uh, heb uh, dan hebben jullie, uh, hebben jullie ook uh, in die missie zijn jullie dan al een beetje geslaagd. Ja, nou, zo is dat. Ik bedoel, uh, kijk... Nu doen we dan mee aan een bandwedstrijd, maar ik bedoel, muziek maken is natuurlijk geen, uh, geen wedstrijdje of zo. Kijk, je doet het altijd voor jezelf. En, en zeker als je gewoon zelf een bandje opzet en zelf nummers schrijft, ja, dan, dan is dat gewoon je eigen, weet je wel. En dat is ook gewoon te gek om te doen. Zijn de nummers van jouw hand of uh, is het dan toch een groepsproces? Uh, nou, ja, eigenlijk kom ik altijd met de tekst en dan is het dan al een soort van verhaal, een beetje zo die sfeer, weet je wel. En dan zeg ik, nou, het moet een beetje zo zijn en dan gaan we dat samen gewoon in elkaar zetten. Ik ga niet uh, zeggen van uh, je moet uh, dit en dit spelen, want het moet sowieso zo zo in elkaar. Weet je wel? Dat is gewoon uh, allemaal ieder zijn eigen inbreng en dat maakt het zo goed. Ja, maar het lijkt wel. me ook lastig om dat, om dat te zeggen van laten jullie lekker uh, spelen wat, wat ik heb bedacht. Ja, Oké, okay, maar goed, uh, werkt het ook uh, ja, een beetje, uh, beetje leuke conversaties over muziek? Ja, juist. En ja. ja. dat uh, maakt het uh, tot een uh, mooi geheel. Dat maakt het tot een mooi geheel. Nog één afsluitende vraag. Uh, waar zijn jullie te vinden? Wij zijn op uh, Facebook, op YouTube en op Soundcloud. 17s Lockdown. Oké, okay. dank jullie wel. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dank jullie wel. We zijn wel weer bij het laatste nummer wat spelen. Dat is mijn cue en dat betekent dus dat we de laatste band gaan aankondigen en ook gaan bewonderen met z'n allen. Het was natuurlijk een muziekavond vol met prachtige klanken, maar ook vol met prachtige muziekliefhebbers zoals u zelf bent natuurlijk. We sluiten af met een songwriter uit het Noord-Hollandse Noord-Scharboude om exact te zijn, Noord-Scharboude-West. Haar sympathieke stem brengt gevoelige klanken voort met af, een, uh, met af en toe felle uithalen. Ik loop te hakken, het spijt me heel erg. Zal ik het overnieuw doen? Nee, nee, nog niet. Ze is een geboren performer van kleurrijke pop met alternatieve psychedelische twists en een tientje rock, maar altijd met een eigen teasing sound. Haar teksten zijn poëtisch en meeslepend. Ze biedt een boeiend programma voor ziel, oog en oor, waar je naar blijft Luisteren, in ieder geval de komende 20 minuten zijn volledig voor haar en haar band. Geef een enorme applaus voor Anne Groen! Make Dat was een dame met 1, 2, 3, 4 heren. Uh, die band heb je denk ik uh, nodig, toch? Ja, tuurlijk. Ik kan niet zonder ze. Uh, ik heb even zitten luisteren. Uh, op een gegeven moment kom ik, uh, kom ik, uh, zit, ik, zit ik zo uh, te luisteren. Er zit iets dromerigs en ik... Denk dat als ik dat ga zeggen, dat je toch een kleine, uh, misschien met een glimlach uh, dat uh, gaat doen. Maar in de verte doe jij mij denken aan Dolores O'Riordan. Zegt jij dat wat? Nee, moet ik me nu slecht voelen? <laughs> nee, maar als ik zeg de cranberries. Oh ja, ja dat zegt me zeker wat. Ja, daar, daar bespeurde ik iets van... Hé, hey, dat is een beetje datzelfde wat, uh, wat jij ook in je muziek en uh, ook in uh, je songs uh, legt. Nou, ik zag niet ja, hetzelfde. Ja, ja, op zich. Nou, zoals ik een aantal technieken die ik zangtechnisch heb uitgevoerd vanavond... kan ik me op zich wel voorstellen. Um, op de manier waarop zij ook zong, maar... Uh, ja, nee, ik heb, on, ik heb dan die link niet zo erg gelegd. Nee, nee. nee. nee. Maar het schat het, het, het wel iets van... Hey, dat, dat, het, het leek wel alsof... Dat heb ik wel eens eerder gehoord. Maar uh, dan zit ik dat helemaal in mijn bovenkamer na te gaan. En dan, uh, ja, dan kom, ik, kom ik daar ergens op uit. Um, maar het, er zit wel een heel stevig randje in. Ja, op zich wel. Ja, ja zeker. Is dat, uh, is dat ook een beetje omdat je dat uh, zelf uh, leuke muziek vindt? Hoe bedoel ik? Nou, de stevige rand. Uh, ja, weet ik niet. Want ik heb echt zo'n brede interesse. En uh, ja, de, de heel, ik heb, zeg maar, het gaat van heel, heel zacht naar, naar toch wel hele harde muziek. Wat ik heel vet vind. En, en mijn inspiraties zijn zo breed. Van Ariana Grande tot uh, ik veel Dave Grohl of wat dan ook. En uh, ja, dat, dat, dat maakt een soort van dit of zo, denk ik. Ga ik even naar de mannen toe. Wat wou je zeggen, Bas? Ik wil er wel wat aan toevoegen. Want mensen denken bij hart altijd aan luid en qua volume. Maar bij ons is hard juist heel erg de dynamiek. Een beetje de melodieuze kant ook? Nou ja, het is sowieso wel melodieus, maar we proberen ook echt de nummers in een soort golvenweging, zo moet je het zien, te spelen. En echt, echt te werken aan die dynamiek. Dat is wel echt heel belangrijk bij Anne Groen. Ja, want het golvende zat er wel degelijk in. Ja, dat is mooi om te horen. Maar dat is wel de bedoeling. Daar werken we wel echt, echt aan. Ja, het, uh, tenminste, ik heb me wel even zitten vermaken. met twee, drie nummers. Uh, zeg maar aan de zijkant van, uh, van het podium. Dus. Uh, ga ik uh, naar, uh, naar EVO, die helemaal uh, die aan het eind uh, zit. Uh, maar. Ja, uh, uh, uh, yeah, Arne is natuurlijk degene die, uh, waar het om draait. Maar jullie zijn minstens net zo belangrijk, denk ik. Uh, nou ja, ik. Ja, wat wij zeggen. Ik, uh, ik uh, ben zelf uh, pas sinds? Uh, sind? Maandje uh, bij. Anne? Nee. ja weken of zo. <laughs> Oké, okay, Drie okay, uh, weken. <laughs> yes, uh, dus zelf uh, voel ik me nog een beetje een. een Ouds. Side. Daar. Ja. Maar uh, we doen het wel uh, echt samen, inderdaad. Ja. Oké, okay, dat is goed. Uh, dus met z'n allen. In, uh, en uh, een beetje het verhaal van de musketeers ook. Ja, op zich wel, ja. Uh, ga ik even naar uh, Giel, de, de man uh, op de toetsen. Dus, uh, want ja, uh, ik, uh, ik heb ook even daarna nou zitten kijken. En dan zie, zie ik ook toch. Het lijkt wel of, uh, of het een, uh, een, beetje, beetje pianiste, de, een beetje de klassieke pianist is. Een beetje halve klassieke uh, inslag, uh, lijkt het wel. Nou, ik ben zelf totaal in het klassiek geschoold. Maar uh, nee, ik, uh, nee, zo zie ik mezelf eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Dus uh, je, je ziet je niet, uh, je ziet je niet uh, zo, uh, zo geschoold. Nee, ik uh, heb nooit echt klassieke stukken of zo gespeeld. Ik... Maar, maar, ik, maar, maar die orgel, het leek wel, oh, ja, orgelpartijen, uh, half, ja, zoiets, een beetje symfonisch. Ja, ik heb uh, les van een hele goede Hammond speler, orgelspeler. Dus uh, ik, van hem leer ik heel veel en hij inspireert me heel erg om uh, heel veel op de orgel te doen. Dus daar heb ik het een beetje van. Dan ga ik naar Remo, dat is de laatste. Uh, uh, ja, dus, uh, en Bas uh, natuurlijk ook nog. Maar uh, ja, lekker gespeeld? Ja, zeker weten. Er was, uh, zat veel intentie in. in uh, ja, lekker sfeertje. Veel publiek gelukkig. Dus uh, dat is altijd, altijd leuk. Uh, vind je het uh, ook iets uh, hebben om in zo'n zaal als deze te spelen? Ja, zeker weten. Ik vind het een mooie zaal. en uh, Je weet volgende keer in de grote zaal. Zou het zou ja, nog mooier zijn. Ja. Moet je natuurlijk wel nog de finale winnen. Of tenminste uh, ja, publieksprijs ook uh, misschien, uh, Bas? Ja, ik uh, ben heel benieuwd wat het gaat worden. Hadden jullie, uh, een, uh, hadden jullie wat meegenomen? Of zijn er gewoon mensen die uh, jullie een warm hart toedragen? Wel wat mensen meegenomen inderdaad. Maar uh, ja, het gaat mij niet om het... Ja, natuurlijk winnen is leuk, maar... Ik bedoel, we hebben ook net ook wel van andere bands gehoord dat we het wel goed gedaan hebben. Dat vind ik eigenlijk ook wel heel gaaf, want dat is ook niet iets wat je... Ja, dat is wel leuk om te horen, laat ik het zo zeggen. Maar en dat... Het is wel leuker om de mensen te entertainen dan om een prijs te winnen. Natuurlijk is het altijd leuk om een prijs te winnen, maar het is eigenlijk veel toffer om te spelen en, en uh, ja, te horen hoe, wat andere mensen eigenlijk van jouw werk vinden. Ja, misschien vind je straks kut dan. Nou, zo wil ik het niet omschrijven. Dan, dan, dan, dan weet je dat ook. Maar dan, ja, weet je, dan zie je toch ook wel een beetje wie, wie jouw fans zijn of zo. Dat is gewoon leuk, ja. Dus. Er wordt vaak gezegd bandwedstrijden of zo, maar ik vind het allemaal geen, Ja, wedstrijd vind ik helemaal niet bij muziek passen, want... Muziek maak je met elkaar, dat is wat, uh, wat uh, ja. EVO's is. Maar heel ja. vaak kan je bands ook niet vergelijken met elkaar. Vaak zijn ze ook zo, als je ook naar vanavond kijkt, je kan ons niet vergelijken met wat er voor de rest gespeeld heeft. Nou, en ah, toch... De eerste band leek best wel op ons. Ja, ja oké, okay. <lacht> nou ja, goed. Daar kunnen we dan over. <lacht> goed, nog één ding, Anne, uh, want uh, je bent ook op Facebook uh, actief, maar uh, heb je ook een eigen website? Ja, annegroen.com. Oké, okay. goed. Uh, dank jullie wel. Graag gedaan. SAY Kijk, ik kom er ineens achter dat, uh, dat we toch iets uh, hebben uh, van... van Hé, hey, we hebben nog, uh, nog een paar minuten over. Uh, dat was uh, de compilatie van uh, de tweede voorronde van de Rob Agda Morgen dus uh, de derde voorronde. Ik zou bijna zeggen van... Uh, ga kijken als je trek hebt om dat te zien. Want uh, er zijn hele leuke bands. Uh, een van 12.04 is zelfs nog een ex-deelnemer van uh, deze competitie geweest. En uh, ze zullen ook uh, morgen uh, te zien... en te horen zijn in het uh, patronaat. Dat uh, dus allemaal morgen. Straks gaat uh, collega Charles Duyf weer verder met het uh, programma... Tussen App en Vloed... En uh, wij zijn er volgende week weer. Uh, met een uh, aflevering van uh, dit uh, fijne programma Alternatieve Vm, Waar we dus natuurlijk ook aandacht uh, besteden aan uh, vooral de nieuwe muziek. Uh, dit is zeker is uh, dat niet. Want dat is al een tijdje uit. En dat blijft toch heel erg mooi om daarmee het programma af uh, te sluiten. Dat is uh, Jerusalems Shadowland. En dat is, vormt dan ook maar de opmaat tussen dat uh, programma wat we straks hebben. Tussen 10 en 12. En wat ons betreft tot volgende week.